Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bayrak heeft zich als eerste vrouw kandidaat gesteld voor het fractieleiderschap van de PvdA. Martijn van Dam, Diederik Samsom en Ronald Plasterk hadden zich al kandidaat gesteld. Fractieleden kunnen zich tot dinsdag melden. Daarna mogen de leden zich uitspreken. De fractie neemt hun keuze over. PvdA-fractieleider in de Eerste Kamer, Marleen Bart, zei vanochtend voor de NOS Radio nog te hopen... dat zich ook vrouwen melden voor de functie van fractieleider in de Tweede Kamer.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 Zijn laatste tekening in het parool verschijnt op 31 maart. Zijn eerste stond in de krant op 26 juli 1958. Het weer, veel zon, vanmiddag ook wat stapelwolken en het wordt dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is John van de ANWB. Er staan een korte file door werkzaamheden op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij Maarse 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Yeah. We, gaan, uh, we gaan straks uh, met, uh, daar beginnen we mee, met Bart Wijnberg en Ad Ramp praten over... Uh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 En als uh, laatste voor uh, de sponsorpauze ja? uh, komt Lana Lemmes vertellen over de Kids Adventure Week. Ik, uh, nou, ik heb op... het even een beetje van gezien, ja, ik heb maar er... ook... leuk hè, ja, ziet dat, dat eruit. Er ja. Okay.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 En ze gaat stoppen, heb je dat gehoord? Twee jaar? Ja, ze gaat, ze een gaat sabbatical uh, nemen. Ja, ja. ja, misschien ook wel even goed okay. voor Ze is nou, nog zo jong. Ondertussen zijn aangeschoven uh, Bart Wijnberg en Art Rampen. Even om jullie te plaatsen, Bart. Wat doe jij in het dagelijks leven? Uh, We hebben een uh, textielwinkels en een groothandel in Amsterdam. Oké. Okay. Welke textielwinkel? Esprit. Esprit, oké. Okay. En Art? Art bekend van de Middelboulevard, maar ja. tegenwoordig in een andere functie.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 ...hoewel wij weten dat het gemeentebestuur en de wethouders er, er alles aan doen... ...en ook veel overleg plegen. Dus er is gewoon een positieve relatie met de gemeente. Maar vandaag spreek ik op persoonlijke titel. Ja, ja. Oké, okay, dat begrijp en, ik hierbij. Uh, ja. Ja, en, en jullie hebben een gesprek gehad, als het goed is, donderdag. Is er een gesprek <lacht> geweest met de gemeente? Uh, ik, wij ik hebben daar... donderdag een gesprek gehad. Maar dat is weer een heel ander gesprek. Oké. Okay. Uh, dat was meer een, een, een kennismakingsgesprek. Nieuwe wethouder...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 Um, we zitten terug vanaf 1 april op een 90% bezettingsgraad van de winkels. Dus er komen een aantal nieuwe winkels bij uh, die voor 1 april ongeveer open zijn. Wat je bedoelt met 90% bezettingsgraad, gewoon winkels waar... Panden die leeg stonden. Ja, ja, dus okay. dat we weer 10% okay. nog op okay. één of twee winkels... Dat gaat eraan komen. Dat is nu rond. Dat is allemaal wel allemaal deze week rondgekomen. Dus ik kan niet helemaal specifiek de... Uh, wat de uitbaarders precies gaan doen. Uh, bewoorden. Maar je gaat wel proberen. Ja. Er komt een nieuwe schoenenzaak. in het winkelcentrum Jupiter's, Jupiter. Uh, verlengd aan het winkeltje Harts. Textielwinkel Harts. Het pand. Uh, tegenover Esprit wordt een. Uh, de enige echte kralen- en sieradenwinkel. van zo'n soort La Corona. Wordt totaal uitgebreid. met nieuwe collecties. en wordt één grote nieuwe winkel.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 Uh, we krijgen een Amsterdams café in het pand Buddies, zijn ze nu ook bij bezig hm. dus alles is bezet op één winkelpand na. Dan zitten we dus weer ver boven het landelijk gemiddelde. En Albatros heeft ook een Albatros nieuwe is, uh, auto. Albatros is ja, vergeet ik bijna. Want dat zou ja. echt een heel erg gat geweest zijn. Ja, van. en ik, be ik begreep eruit dat dat een soort uh, Grand Café-achtig café. uh, ja. uh, uh, soort moet worden. Ja. Dus al bij al denk ik qua nieuwe vestigingen dat we in dat stukje Haltestraat het weer voor elkaar hebben. En een mooie spreid.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 Maar goed, de nieuwe routing uh, is op gang. De bewegwijziging wordt door Chinchinda versteeg en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 Ja. ja, je moet hem alleen even ja, weten te vinden. Natuurlijk. Maar oké, okay, dit ja. is een tussenfase. Ja. De borden LDC gaan allemaal weg, heb ik begrepen. Wat bij die bewegwijzeringakkoord er komt echt centrum garage te staan. Ja. Dus het zal een stuk duidelijker zijn als LDC ja. voor. Ja. De ja. Je dat In de meeste ja. steden zie je dan zo'n dakje met een P en ja. al die bewegwijzigingen. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ja. Da daar zijn ze druk mee aan het werk om het te verbeteren. Ja. ...dan wil ik ook nog onder het goede nieuws houden... ...toch nog even terugkomen dat het VVV een heel leuk programma... ...voor het aankomende jaar heeft... ...de vier horecafesties vals zijn... ...terug moet nog vormgegeven worden... ...het circuit heeft een overvol programma... ...we hopen alleen dat de, dat de gemeente... ...niet meer zo... Uh, ...ja, hoe moet ik het zeggen... ...allergisch reageert... Erbij. ...dat we vroeger 100.000 bezoekers... hadden. we spreken nu maar over 25.000... 30 ...30.000 bezoekers met een uh, circuitdag... ...dus dat er wat op een prettigere manier... Uh, ...of minder afsluitingen komen...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 nou, mag ik aannemen dat dat ook bij jou, voor jou geldt? Ja, dat mag je wel aannemen, ja. Vanaf 2000, toen het gemeentebestuur begon met belanghebbenden parkeerbeleid, heb ik dat gevolgd. En ik heb ook getracht dat te beïnvloeden, want dat is lang niet altijd gelukt. Dus dat heeft zeker mijn aandacht. Daar heb ik ook ervaring mee met centrum parkeerplannen en centrum parkeerbeleid.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 En dan moet je vaststellen dat ze dus toch daarheen gaan waar ze gemakkelijk kunnen komen. Okay. En eh, als je dus overal kunt shoppen, dan moet je zeker zorgen dat je winkelcentrum...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 dat is heel belangrijk. Dat, dat, ik, ik hoor zo uh, verhalen van, oh nee, er moet eerst bovenop gebouwd worden en anders kunnen we hem nou, niet ja, gebruiken. Uh, ja, ik weet niet hoe dat technisch ligt, maar ja. voor het centrum zou het gewoon heel goed zijn als, als die parkeergarage 100. open gaat. En dat brengt ons op het volgende, de bewegwijzering, dat is net al aangekondigd. Ja. Een onbekende weet niet dat de centrumparkeergarage op 500 meter lopen van het centrum boulevard ligt. Ja. En dat hebben we nog niet gebracht bij de gemeente, maar...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 Dankjewel. Koop ja. elders niet, wat Zandvoort elders niet. u biedt. Zo is het. En ja. een 40 leuke jaar statement. geleden hadden we al de slogan, u woont in Zandvoort, u koopt in Zandvoort. Ja, gun het okay. dan ook die ondernemer, ja. zodat u er volgend jaar nog is. Iedereen ook moet er hard voor werken en ze doen het toch maar. En ook al deze nieuwe vestigingen, geef ze een kans ja. en help mee. En wat Floris Faber altijd zegt, gebruik het parkeren als een economisch instrument. Mm -hmm.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 geparkeerd wordt omdat het schitterend weer is en die stranden volgetrokken worden, die plekken mogen wel duurder worden, want die staan altijd leeg, maar als ze dan gevuld zijn brengen ze meteen meer geld bij de gemeente. Dus we zullen volgende en dat week is de strandwachters uitnodigen. Ja. <laughs> ja. ja. zo'n vraag ja. Ja. Ja. <laughs> Maar ik begrijp, nee, ik ja. begrijp je opmerkingen Mijn heren dank u wel. Heel ja. erg bedankt. Aan. Geniet lekker van tijd. deze dag. Het is mooi weer en uh, wij gaan naar uh, Siel stand by me'. Heel erg bedankt. When the night has come and the land is dark Okay. Tot zover Stendanning van Ziel. Uh, even aangeschoven uh, Tussendoor is uh, Gerard Kuiper Die uh, het een en ander wil vertellen over de taken die de ANBO heeft En dan vooral in deze tijd van het jaar Belastingaangifte Gerard, welkom goedemorgen. Welkom Gerard, goedemorgen. goedemorgen Goedemorgen Je was even ons maar uh, Ja, niet velend, hoor. Uh, ik was hier uitgenodigd Maar ja. ik, uh, er loopt heeft iets uh, doorheen dat kan gebeuren. Vertel, wat wil je kwijt? Wat ik kwijt wil, dat is. Nou ja, de, zoals jullie weten, ben ik vicevoorzitter van de, de, de afdeling Zandvoort. En ja, wij doen een heleboel activiteiten voor de ouderen hier in het, in het dorp. En vooral deze tijd is het natuurlijk belangrijk dat veel ouderen geconfronteerd worden met het doen van aangifte van belastingen.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 1, 2, 2, 1, 5. 5, 7, 1, 2, 2, 1, 5.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 eventjes wat oppervlakkig maar gezien de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 plezier ontvangen en vanmiddag, hè, uh, uh, hij heeft het ook gezegd, wordt die zestiende film dus bij de AMBO vertoond ja, ja. en de vijftiende, want vorige keer hebben we het niet gedaan, dus de vijftiende voor de pauze en de zestiende na de pauze. Maar ja. ik zit voor het museum, ja. ik uh, zal je het laten zien. Ik hij kom veel in het ook. museum, ja. Ankie, want ik help bij de kinderkunstlijn, dus ik zie daar alles binnenkomen, ja, er zijn allemaal het is dozen, het was, wordt mooi geverfd. Dus. Nou, er is oh, ook mooie een poster. prachtige poster, wow. uh, hij hangt hier ook bij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 verenigingen om de tafel, ook de BKZ, de Kunstlijn, het Juttes Museum, de Wurf, het Genootschap, eh, eh, beh, beh, nou ja, andere mensen die de cultuur een warm hart toedragen. En daar is uit voortgekomen dat Sabine op een gegeven moment zei, nou als jullie het allemaal vinden, want dat was één ding, dat het museum moest blijven bestaan. Hoe...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 Van de hotels en restaurants waar het vandaan komt. Ja. En daar moet dus een tekstje bij. Dus uh... Maar Ankie, wij gaan uh, het niet verder vertellen. Nee, nee, nee, want nee, de nee. mensen moeten het gewoon maar komen nou, bekijken, vind ik. Daar gaat het vind om Wat he? is de heel bedoeling Zalvoort. van dit vanaf 3 maart? Ja.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 Zeker ook heel veel gratis activiteiten. Absoluut. En hey, wat ga je doen op de Vieze Vrijdag? Ben ik eigenlijk wel heel ja. benieuwd. Genoem even één ding. Want. Uh, ja, we zijn ja, dat is vieze wel typisch Vrijdag jij... hoor. <laughs> ja, ik ja, val jou weer op. Ja, ja, maar ik, ik, vond... ik vind Wij het zo waren... leuk, dit, dit evenement. We zaten ook echt uh, naar die themadagen te bedenken. En uh, we zaten met de Vrijdag. En eigenlijk heel snel werd er geroepen: Vieze Vrijdag. En nou, we hadden er zelf al helemaal uh, uh, uh, ideeën bij. Nou, ja, we hebben dus eten met je handen, wat we heel oh, erg ja. leuk vonden. Ja. Uh, dat kan bij Center.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 een beetje vies. Ja. <laughs> dus, um, dus ja, op zich uh, um, zijn er genoeg leuke dingen. Vooral ja. De, ja, dat doet inderdaad, uh, op het Kerkplein organiseren zij uh, alle activiteiten waar, waar de kinderen vieze dingen kunnen doen. <laughs> Weet je, zie je dat ook dan? Er is dus echt elke dag een overvol programma hè? Ja, ja. En kijk, bij haar op de, ja, op de, de, de lijst. Ja, de Doedienstdag, de wonderlijke woensdag. Nou ja. Ja, ja, dat, is, dat is. klopt. En wat ook heel Echtelijk. erg leuk is dat jullie uh, vanuit CFM... Uh, elke dag een, uh, hè? Uh, ja, we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 Gaat ze hem weer teruggeven aan de, aan de burgemeester. Zodat we volgend jaar weer, nieuw. weer nieuwe kinderburgemeester ah, kunnen echt gaan leuk, installeren. Ja. Even in, in het hele verhaal... Um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 het wordt een hele leuke week. En het wordt mooi weer volgens mij. Ja, dus... ik hoop het. Als het stil weer gewoon, is, nou, stellen dan hebben we het echt top. Ja. ja hoor. Ja, nou Lana, bedankt. Ja, jullie bedankt dat ik hierover mogen vertellen. Ja? Oké, okay. je hebt alles verteld wat je wilde. Nou, ik kan vertellen. nog veel meer vertellen, maar, maar ze ik... kan volgens mij gewoon. <laughs> programma ik mij wil ik net zeggen, tellen, ik hoor. kan ook van 10 tot 12 <laughs> vertellen, maar. Ja. Nee, ik denk dat ik het. het de het essentie is. heb ik verteld. Ja. Laat ze en er even er bij ons langskomen. En even één uh... vraagje. Uh, die kinderburgemeester, is het puur ceremonieel of gaat hij ook nog iets doen verder? Nou, zij... we hebben een oproep gedaan met de vraag: ben je goed in toespraakjes houden en lintjes doorknippen?